Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een paar honderd mensen hebben vanmiddag in Rotterdam meegelopen met een steunmanifestatie voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ondanks toezeggingen van het kabinet wachten gedupeerden nog steeds op compensatie en hebben ze vaak hoge schulden. Rutte schiet op, stond op veel protestborden. De deelnemers vroegen ook aandacht voor de honderden kinderen. die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst en nog steeds niet terug zijn bij hun ouders. Zwitserland wil dat Russen en Belarussen niet langer op hoge posities in internationale sportfederaties kunnen zitten. De Zwitserse minister van Sport heeft dat in een brief aan het Internationaal Olympisch Comité laten weten. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het volgens haar niet langer genoeg om alleen atleten uit te sluiten van internationale competities. Het IOC is net als een aantal grote andere sportorganisaties, zoals Wereldvoetbalbond FIFA, gevestigd in Zwitserland. Het IOC heeft nog niet gereageerd op de brief. Nederlandse militaire voertuigen die onderweg zijn naar Slowakije, zijn vanmiddag op elkaar gebotst. Het gebeurde in het zuiden van Tsjechië. Er zijn geen gewonden, wel is er blikschade. De voorste van de vijf voertuigen moest plotseling remmen en dat veroorzaakte een kettingbotsing. Er waren geen raketlanceersystemen bij het ongeluk betrokken. Volgens Defensie zijn er dan ook geen gevolgen voor de geplande inzet. Een vastgelopen olietanker op de Nederrijn is losgetrokken. Het schip met 2000 ton diesel aan boord liep gisteravond vast... toen het de haven van Wageningen probeerde in te varen. Eerdere pogingen om het schip los te krijgen mislukten. De sluis bij Amerongen, zo'n 20 kilometer verderop... werd gesloten om het waterpeil te laten stijgen... zodat het schip losgetrokken kon worden.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 En het enige tot ene uur tot kloktige zeven uur. De eerste keer dacht ik, dat is niet voor mij. Maar jij blijft maar kijken, kwam steeds dichterbij. Je had me gevangen, mijn hart ging tekeer. Je pakte mijn hand en toen kreeg ik het weer. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wil, dus doe het dan. Kus me, kus me, kus me dan. Een warme, zachte kus van jou, daar droom ik van. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Ik kreeg wilde dromen, jij kwam steeds voorbij. En iedere keer kijk jij verlangen naar mij. Je huid lijkt zijde, je lippen zo zacht.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 Hey, lekker hoor, het zonnetje hier uh, aan, uh, aan de tolweg op de Tolweg, uh, Tina. En uh, ja, heerlijke muziek hier al bij uh, Entertainer for You. Zit je te eten, eet smakelijk. En uh, ja, we gaan... Uh... Zet nu je radio maar aan. Maak een bel op deze zender staan. Vast morgens vroeg tot midden in de nacht. Draaien ze hier... Maar mee, zo op het werkbank in een bruin café. Misschien betaal je morgen wel de troon, maar hou het nu nog even voor. Cantare ed amore, amedio mengi. Even weer lekker naar de, naar de Italiaanse sfeer. Het zonnetje erbij, lekker. Kom in een het rondom het en de le lacrime assaggiai, Arsuren come di battaglia, die comparse en paglia. En die coriën van cavalli. Et amore. de wijze woorden van Amidio Mingi. Hey, lekker hoor, ja zeker. Ja! Opgepast, Opgepast. Opgepast. blijven zitten, zitten alsjeblieft. Ja, maar dat we doen. Ja! Ja. Frugalon, Bocca de Angel. Lekker van Italië naar Spanje. De België, Julio Iglesias. Frank Zoals ik al zei, Boca de Angel. Boca de mi fantasía Cuando será boquita hermosa Que te choques con la mía Boca, boca de ángel Con sonrisa de pecado Como sin decir mi nombre He acudido a tu llamado Aunque sean een murmulio, poquita quiero escucharte, decirme que son tan tuyos los besos que pueda darte, labios de. De Angel, Frank Galan hier bij CFM Entertainment 4 tot de klokjes van 7 uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. En aan de lijn hebben we Rocky Pauw. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, super, super. We hebben lekker weer vandaag, dus het gaat goed. Ja, je zit lekker buiten ergens? of... Uh... Rocky? Hallo? Ja, hij viel even weg de verbinding, sorry. had de auto werd gestart. Oh, uh, nee, ik denk, je zit in de achtbaan, joh. Nee, ik allemaal starten, de auto. Oké. Okay. Dus ik ging even op de auto. Aha. Hé, hey, en, en uh, ja, ik, ik denk, wat hoor ik nou? het is net een achtbaan. Nee, dat klopt. Hij ging eventjes, iemand zat in toevallig de auto. Die stond me maar dus hij ah, sprong nou. even over op de auto. Oké, okay. nee, het gaat hartstikke goed. We hebben lekker weer natuurlijk vandaag. Dus, uh, nee, ja, een heerlijke dag. Ja, ja wat, uh, je bent ergens naartoe onderweg of, uh, of ga je lekker naar huis nu? Uh, nee, ik ben nu eventjes bij een kennis die aan een verjaardag en zo dadelijk moet ik optreden. Dus ik rijd hier ongeveer met een minuutje of twintig, uh, zo een half uurtje, rijd ik hier weg. En dan hebben we het eerste optreden voor vanavond. Ah, oké. Okay. Dus je zit, uh, voor het weekend zit je weer lekker vol? Gelukkig wel, ja. Eindelijk mag het weer. Ja, toch? Hey, Zeker weten. Beste Sam zo'n Ja, klopt. De nieuwe plaat. De ja. De nieuwe plaat. Ja, het is een liedje uit 1974 van uh, Danny Christian. Ja. En uh, ja, we waren weer op zoek naar een nieuwe single. En toevallig kwam ik deze op, uh, tegen op Spotify en daar was nog niks mee gedaan. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Ja, het, het, het want uh, ja, destijds natuurlijk, uh, voor die tijd was het een, een grote hit natuurlijk. Ja. Ja. ja, het was een beetje de doorbraak van Danny Christian. Ja. Ik heb ook op, uh, in de top 40 uh, op nummer 1 gestaan in Duitsland en Nederland ja klopt En uh, ja, we hebben een nieuw uh, arrangement helemaal eronder gezet, nieuwe instrumenten erin, lekker je eronder. Ja. En een beetje een eigen sfeertje ermee gecreëerd. We hebben de tekst heel ietsjes aangepast. Niet heel veel, maar bepaalde dingetjes uh, van de tekst. Ja, een beetje eigen gemaakt. Uh, ja, een beetje ja. eigen gemaakt en wat moderner. Ja. En ik ben eigenlijk heel blij op het resultaat hoe het geboekt is. Oké, okay, want uh, ben, jij, ben jij nog uh, ergens anders mee bezig? Nou ja, we, de single is nu net uh, drie weken uit. Dus we gaan eventjes aankijken hoe het uh, oppakt in het land. Tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ja. Het wordt lekker opgepakt bij alle radiostations. Uh, met, uh, tijdens de optredens uh, slaat hij ook aan als een bom. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En uh, we verwachten eigenlijk in het uh, najaar uh, om weer uit te komen met een nieuwe plaat. En nou. ik denk dat we wel een soort vervolg uh, van dit gaan maken. Oké, okay, lekker, uh, lekker uptempo. Juist. En dan... Uh... Ja, feestje erin. Ja, ja zeker weten. Hey, wat uh, zit je eraan te denken om, uh, om, om ooit nog een uh, album uit te brengen? Of uh, blijf, je, blijf nou, je bij de singles? Ja, misschien, uh, misschien wel. Kijk, het is natuurlijk eventjes. Uh, hebben, iedereen wil natuurlijk uh, nu uitkomen met een nieuwe single. Dus dat betreft is het heel druk op de markt. Ja. Uh, ja, eigenlijk over een album hebben we nog niet heel erg veel over nagedacht. Ik denk wel dat we dat gaan doen. Alleen wanneer, ja, we moeten gewoon even een beetje kijken hoe het allemaal loopt en ja een, ja, een beetje, beetje aftasten. Op. Ja, ja. Hey, en uh, ben je al uh, ergens uh, geboekt op uh, grote podiums? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk wel een uh, paar leuke grote podiums heb staan, maar wanneer en hoe of wat weet ik eigenlijk ook niet, want wat dat betreft is wel heel uh, chaotisch op het ogenblik, omdat er heel veel boekingen binnenkomen. Gelukkig laten we dat wel uh, voor opstellen. Uh, ...sinds eigenlijk weer alles een beetje mag, uh, komen er heel veel boekingen binnen... ...dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En ja, misschien is het leuk voor de luisteraars als ze zeggen van... ...nou, we willen toch een keer kijken bij Rocky Pauw... ...om eventjes toch uh, social media in de gaten te houden... ...op Instagram en Facebook onder de naam Rocky Pauw... ...daar komt eigenlijk alles op voor. Alle openbare grote optredens en dat soort dingetjes... ...dus dat is misschien wel leuk om eventjes uh, in de gaten te houden. Ja, gewoon even Facebook en Instagram, hè? Juist, juist. Dat zijn de twee belangrijkste, zeg maar... Eigenlijk wel, ja. Daar komt alles op terug. Alle nieuwtjes en, uh, en gekkigheid. Ja, een site is er nog niet? Ja, we hebben ook een website. Dat is www.rockybouw.nl Oké. Okay. die is up-to-date? Ja, als het goed is wel. Oké. We gaan bellen. Tussen, tussen, tussen aanhaling aanhalingstekens. <laughs> ja, als het goed is wel. Ik moet, even, ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet zelf op gekeken heb, maar... Ja, goed. Dus moet hij op de date zijn. Nou, als, als het niet is, dan, dan hoor je dat ook wel. Als het niet zijn, dan moet iemand even een seintje geven. <laughs> ja, zo is het. Even een seintje geven, dan uh, kunnen we gaan bellen. Juist. hey en uh, wat, wat uh, kunnen we deze zomer nog meer verwachten van jou? Uh, nou ja, zoals wat ik al zei, uh, uh, we gaan eventjes afwachten wat deze single doet. Ik denk dat we eigenlijk pas na de zomer een beetje eind augustus weer... ...begin september met een nieuwe plaat opkomt... ...toevallig heb ik van een week een gesprek gehad... Uh, ...via de telefoon met de producer en de plugger... Uh, ...de plugger is iemand die natuurlijk uh, de, de, de plaat... De, ...de single doet promoten bij alle... Promote en pluggen, ja... ...en uh, dus ja, die, die zei al een beetje van... ...joh, probeer het eind augustus, september... Ja. ...ik heb wel al twee, drie ideetjes... dan, dan hebben we het over Dennis, hè... Van, ja, de, ja. ...van Score Promotions. ...ja, die doet de plugging... ...ik had wel twee, drie uh, leuke ideetjes... Nou, we gaan nog eventjes om de tafel om te kijken met, uh, hoe of wat, uh, wat we gaan doen. Ja. Dus ja. Eigenlijk is er nog niet heel veel bekend over. Oké, okay. we gaan het afwachten. Juist. Hey, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. En dan wens ik jou goed. natuurlijk uh, dadelijk uh, voor straks een, uh, een mooi optreden. Komt goed. Nou, in ieder geval wil ik jullie bedanken als radiozender natuurlijk... voor het draaien en promoten van de nieuwe single. ja, zonder de radiostation zijn we natuurlijk ook niks. Nou, en uh, ja. hier is mijn nieuwe single... Best Sam Emucho. Daar is hij. Kijk eens aan. Fijne avond. Hè. Hey, fijne avond en succes. Hè. Goed weekend. Hai. Hoi hoi. In een cafeetje zat stil aan de tafel. Een meisje met gids wat Ik, gauw. ik vroeg haar naam, zei waar kom je vandaan? En ik vroeg, komt je vader je halen? Na, no, na, no, ik wil hem ook. Ik greep de kans bij de volgende dans, en we kusten daarna op een bankje. ze bedoelt Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Ja, dat is zo. Hé, Daar zijn we weer. Ja, we moeten af en toe even een, een plasje doen, hè. Ja. En dit zijn de proppies. En if I say the words En dat helemaal uit de uh, yeah, familie uit Poland uh, dan, nee Well I don't have money to please Time. Have no golden ring for your fingers. Have no diamonds that you can wear. All I've got for you for you.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 Jou. Zo verliefd op jou. Mm Hoe -hmm. ben jij voor mij alleen? Ik kan niet delen. Blijf jij bij mij?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 Jeffrey Hazen, Brazen van mij alleen, ja. Lorenzo, ja, er is altijd weer een morgen. Gelukkig wel. Blijf erbij. Op die 106.9, brast de tolweg hierna. En het 11 uur tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. Kwart over 7, het is midden van de week...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 Tu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 Hierdags moet hij wakker met een heel aport gevoel. Gaat hij het halen, gaat hij voeden. Hij had het over, er komt altijd een morgen. Ja, gezellig vet! Zeker! Maar het hoofdkamer ik heb jou niets meer te zeggen. Laat me gaan, het is voorbij, en zeer niet over spijt.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 Over liefde, nou, die zijn toch niet zwaar. Je hoeft mij niets uit te leggen, want dat zit niet in je aard. Ik heb gegeven wat ik kon, maar het was dus niet genoeg. Jij ging toch niet. nog zeggen. Maar het Hoogkamer, ja, is niet de nieuwe, maar goed. Zoals beloofd. Hé, hey, maar uh, dit vind ik ook een lekkere plaat. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Als je dat maar weet. Uh, deze. Oh. Lekker hoor. Op het terrasje. The New Generation 2021. Jeruzalem. Hallo mensen ik ga En dat allemaal hier uh, vanaf de tolweg die nou. ik, ik blijf dit toch ook een, uh, een hele lekkere versie vinden van de New Generation. Stiekem eigenlijk uh, iets, iets beter nog. En we hebben iemand aan de telefoon. Hank. Hank Adams. Een hele goedenavond. avond. Goede avond. Stanford FM ook een hele goede avond. Ja leuk. Hey. He. Ja vorige week zouden we eigenlijk al gebeld hebben, maar. Ja, toen is er iets tussen gekomen. Ja, nou dat maakt, dat maakt niet uit. Dat was helemaal goed wel gezellig dat ik er nou ben. Sorry? Ik, ik vind dat het gezellig dat ik er nu wel ben. Ja toch? Is ja. Ja, ja. ja, natuurlijk. Nee. Dat maakt niet uit. Nee ja, goed, euh, een weekje later. <lacht> ja, toch dat maakt niet uit. <lacht> eh, ja, ja, nee, wat is in Pat inderdaad? Wat is in Pat? is zit verzuurt niet, hè? Nee, zo is het, zo nee hoor, het is helemaal goed. Hé, hey, jouw nieuwe single? Ja, klopt. En die is klopt. getiteld Jouw lieve glimlach? Ja, klopt, klopt. klopt, klopt, klopt. Ja, is dat, uh, heeft dat een uh, persoonlijk dingetje of. Uh... Nou, dat is wel een persoonlijk puntje. Het is meer gericht op mijn, uh, mijn tekstschrijver, Dirk Overij, die dit nummer uh, geschreven heeft voor me. Het is autobiografisch op zijn eigen vrouw. Hij is al 60 jaar uh, getrouwd. Uh, alles gaat goed, alles gaat wel. En hij uh, gaat uh, elke dag met een glimlach wakker. En uh, daar heb je eigenlijk autobiografisch over geschreven. Oké. Okay. Dus, uh, en ik kom er helemaal in leven. Dus uh, ja, het past ook bij mij. Ja, uh, geweldig, ja. Een beetje bedoel, Ja, dat ja. is eigenlijk, eigenlijk een beetje... Uh, Jouw tekstschrijver heeft het voor zijn vrouw geschreven en jij brengt ja. hem uit. En ik heb hem, ja, ik ben toen uh, een beetje luisteren en ik voelde hem ook. En uh, als je hem voelt, ben, uh, en dan vul ik zelf maar in de glimlach: of je nou wakker wordt naar uh, transgender, homo, gay of wie je ook bent, naast wie ja, je ook wakker ja, wordt. Als er een glimlach is, dan zit het toch goed. Ja, toch? Dus vul het gewoon zelf in. En ik kon het me goed mee, uh, mee, mee voelen. Dus ik denk nou, dit is een nummer die op mijn lijf geschreven is. En het gaat ergens over. Dus uh, daar was ik wel blij mee. Ja, ja nou, het is een heerlijke plaat. Dus uh, ja. Ja, een mooi lijf, een liedje. Ja, hey, want uh, ja, wat, wat, wat, wat ga je verder nog doen? Uh, nou ja, verder, de, de, de, de, de planning. We zijn wel weer druk bezig met, uh, met, met een opvolger, een nieuw nummer. Dat uh, zijn we momenteel aan het schrijven. En uh, of dat ik niet, koop, ja, uh, de dus heer uh, uh, uh, Ja, in dezelfde muziekstijl? Ja, in die trant. Ik heb ook wel uh, dat ik zeg van. Uh, ik doe er een up nummer bij. Dus in principe zijn we wel met twee projecten bezig. Ja. Om ook een dan straks afwezig te maken. Nou, doen we nog een bellet? Of gaan we met, met de handjes de lucht in? Weet je. Dus ik zorg wel dat ik een beetje heb tegen die tijd. Heb dan is het eigenlijk kiezen wat nou, ja, of je met de Of maakt. Of je gaat er een beetje tussenin zitten. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dus al doen dat we die tijd hebben en, en het komt zo, of niet. En net zeg ik, het is een beetje aanvoelen De zomer komt weer aan. Dus, ja, dan gaat alle gaan waarschijnlijk uh, weer omhoog. De ja. nummers worden wat sneller. dus Maar ja, ik wil dit nog even de tijd geven. Dus misschien net na de zomer. En, uh, ja, het is, maar we zijn wel druk bezig je, met de vervolg. Ja, want uh, sta jij nog ergens uh, op podia's uh, aankomende zomer? Grote podia's? Uh, nou ja, toevallig hebben we de 24 april uh, Sterren.nl en uh, okay. de, de uitzendingen, de opnames en uh, des, uh, de drukke feestweken mogen weer. Dus ja. ik sta feestweken in, in, in Aalsmeer, en in Ouderkerk en in Amstel. En uh, zeg maar, ja, ja, ja, noem ze maar op. Feestweken sta ik de hele week dus ja, ja, ja. op het podium, sta ik wel. Ja, en Jordaan Festival en zo, dat soort. Uh... Ja, ik hoop het wel weer. Dat mag weer natuurlijk na uh, twee ja. jaar niet geweest. En uh, ja. nu is het augustus september. Dus ik denk dat de organisatie hopen, hopelijk een beroep op me weer doet. En dat we daar weer ook heen kunnen Ja, ja wat, uh, wat ik begrepen heb, is dat het uh, zo goed als uh, ja, eigenlijk gewoon doorgaat. Ja, nou, dus dat is alleen maar gezellig, weet je. Ja. Ik bedoel, dat we hebben ook nodig hebben, dat je bij mensen bij elkaar weer contacten te verleggen en uh, mensen ontmoeten. Dus uh, hopelijk komt dat weer allemaal. Ja, gelukkig wel, want... Uh, ja, bedoel, we hebben lang genoeg zeggen, gewacht. Ik wou net zeggen, en we moeten eten ook even. Uh, artiesten moeten we ook eten, dus we uh, zijn blij dat we weer wat kunnen ja, ik doen. Ik wou net zeggen, we moeten allemaal eten ja, en alleen ja, toch de breedte. Ja, zo is het. Zo is het. Dus uh, nee, dus uh, maar we zijn lekker bezig en uh, uh, dan zeg ik uh, deze. We geven jou glimlach nog even de tijd. Hij uh, draait nog lekker. Er wordt goed ontvangen. Daar ja. uh, ben ik hartstikke blij mee. Dus ja, dat is uh, maar we zijn lekker bezig. Ja, zo is het. En dan uh, wachten we gewoon wachten lekker de zomer af. Nou, zeker weten. En, en dan uh, horen we of het. Uh... Of het een bellet wordt, of dat het een uptempo wordt. Oh, een uptempo wordt, of... ja, ja, ja. Ja, de volgende, het single de volg was weer een reggaeton-achtig. Dus dat uh, was vorig jaar, ik kom terug. Was ook een single... Zo, dat was van mijn singel. Dat was een beetje, ja, tussen het is een reggaeton. Nou, we een ja. bellet. En het is toch een beetje, ja, bent net weer naar carnaval. Er is allemaal de handjes te lucht in. Dus ik heb hem met deze, de op op Valentijn. Nou, dat is gelukt. Het Valentijn ja, is ja. uitgekomen. Ja, ja. Dus dan past het dan een bellet wel weer bij. Dus we gaan wel, eigenlijk wel, wel mee met, uh, met de getijden. ...winter, zomer, herfst en... Uh, ...weet je, dus we proberen ja. we wel wat... ...en hopelijk uh, zitten we weer wat loods bij natuurlijk. Ja, dus dat houdt in dat... Uh, dat, uh, ...dat er nog genoeg aankomt dit jaar. Ja hoor, ja, ja, ja. Het ja, is niet twee, drie, vier singles, maar... ...de volgende nog single komt er zeker dit jaar uit... ...en er is nog een beetje planning... Uh, wat, ...wat we gaan doen... ...en wat, uh, de promotie gaan doen... ...en uh, ja. Maar ja, je, je moet wel wat hebben liggen... ...dan is het altijd wel lekker... dat je nog moet beginnen. Ga je ook nog een, een lekkere bellet uitbrengen... Uh, ...tegen de tijd van... Uh het einde van het jaar ja hoor ja, ja dat, dat zeker dat zeker weer dat ze donkere dagen weer invallen ja. en uh, het wordt allemaal weer wat kouder dan, uh, ja, dan is het wel weer uh, tijd om wat serieuze werk te doen in plaats van een beetje up tempo dus daar ben ik wel voor het plan ja. ja hey, wij, wij kunnen mensen jou volgen hangen. Uh, ze kunnen mijn eigen website, dat is uh, gewoon. Uh, ze kunnen me op YouTube vinden, op Facebook kunnen ze me vinden, bij mijn plaatmaatschappij, uh, Rood, Wit en Blauw. En uh, voor de rest uh, al totaal in, op Spotify, iTunes, Dezes. En natuurlijk, uh, bij Standwoord en ze maar... Ja, zeker, zeker, zeker. Hey, wat, uh... Dus, uh, is dat genoeg, uh, genoeg genoeg Ja, toch? Ja, nee, maar, ja. Dus, kijk, als, als mensen iets, iets willen weten, uh, kunnen ze altijd eventjes een uh, mailtje naar me sturen en, uh, Ja, toch? En dan komt er via Dennis wel weer goed, en vier Dennis weer naar ja. mij, dus dat uh, komt allemaal. Ja, dat, door, dat uh... komt helemaal goed. Dus, uh, nee, gezellig, dat dus, zeg ik Facebook eigen. Mijn eigen webpagina ook is deze maand online gekomen. Dus, uh, nee, is allemaal lekker. Alles is op volop uh, aan het draaien. Ja, uh, heb je nog Instagram? Uh, oh ja, Instagram ook nog, ja. Ja, oh, heb ik ook nog. Dus, ik heb ze dus ook gewoon onder Henk Adams opzoeken. Dus, uh, nou ja, voor de rest, uh, ja, zeg ik op Facebook. En de bekende, bekende streamsites ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja zeker. Dus, uh, dus je ja, zou zeker gaan kijken op YouTube even namen en dan zie je ook nog wel uh, dat ik vroeger meegedaan heb dat bloedswek Ja, aan, uh, want ik denk wel dat, dat, ze, dat ze kunnen abonneren op uh, jouw YouTube kanaal. Ja hoor. ja, ja, ja. ja. Dat ben ik ook allemaal weer een beetje aan het oppakken. Na twee jaar uh, zijn we eigenlijk alles weer een beetje aan het oppakken en het opschonen. In, uh, ja, want het is natuurlijk twee jaar weinig gebeurd. Nou ja, ja ik, ik, ik, ik heb niet stil gezeten, maar. Nee, nee hoor, nee, ik, ben, ik ben ook wel doorgegaan, weet Maar het is toch niet wat, uh, wat we gaan waren. Nee, nee, nee. Wat je op Facebook zet en dat soort dingen. Ja, dat is even allemaal Ja, door. dat was inderdaad uh, behoorlijk uh, stil. Mensen waren ja. wel gelukkig creatief. Dat wel. Ja. Ja. Ik bedoel, ze hebben ja, volop gebruik gemaakt van de YouTube-kanalen. Ja ja, ja, dus ja, ja, En Google en dergelijke. Dus nee, ja. daar ben ik eigenlijk wel blij om. En dat toch, ja, toch, toch ja, hier en ja, daar... Ja, we hebben het, inderdaad toch wel een beetje contact met iedereen kunnen houden, weet Ja, ja, ja. Weg, Zonder dat je corona hebt en dus dan ook zeg, dat was, was een goede aanvulling. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. wel. Ja. Hé, hey, Ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan, dan gaan wij hem draaien ga ik zeker doen. Nou, dan wil ik in ieder geval uh, jullie bedanken voor de tijd uh, en uh, de aandacht en je uitzending zeker. Graag gedaan. En natuurlijk alle luisteraars naar de Eerstkint uh, hier komt mijn nieuwe plaats van Henk Enems, jouw lieve glimlach. Hey Henk, ik zou zeggen een goed weekend. En hetzelfde, uh, nogmaals, dankjewel over de, voor de zendtijd. Graag gedaan! Hoi, tot de volgende single! Zeker. hoi! Hoi doei, doei. hoi! hoi. met jou is ooit hetzelfde, want iedere dag met jou, dat is een feest. Je kust me en omhelst me elke morgen, alsof ik jarenlang ben weg geweest, jouw Jou enkel maar aan te kijken, waarom zonder woorden, zeg jij toch? Prachtig mens, waar ik zoveel van hou, zoveel van jou. zo, hé, hey, dat was hij dan, Henk Adams, Hank Adams, ja, zo moet ik het zeggen. Hé, hey, ja, is al bijna weer afgelopen, twee uur zitten er haast weer op. Maar uh, ja, we gaan nog eventjes terug, uh, lekker in de tijd. Uh, met uh, denk ik nog uh, anderhalf, uh, twee nummertjes. En we beginnen met de Four Tops en Sugar Pie Honey Balm. Bij deze neem ik alvast afscheid van u. Geniet van het weer. Ik zou zeggen vanaf deze kant. Een heel gezellig weekend. Een mooi weekend. En uh, graag uh, hopelijk tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En een fijne avond.